Alles leidt tot één conclusie, vrouwen krijgen altijd ruzie. Lieve dochters, leuke moeders, breng ze samen, het worden loeders. Ik kan het niet bewijzen, schat, maar vrouwen hebben altijd wat. Met een zuster of een buurvrouw zou je zeggen op den duur. Nou hou dan het twee je kop, het komt gewoon niet bij ze op. Je kan het niet ontkennen schat, vrouwen hebben altijd wat. Zet ze samen in een elftal onafscheidelijke vriendinnen. Schelde ze de eerste helftal naar elkaar als wilde spinnen. Zij mijn vorige vriendin. Als ze zin had, ik heb wel zin. Maar wat me nou te denken geeft, is hoeveel zin het eigenlijk heeft. Je zal het niet geloven, schat Maar vrouwen hebben altijd wat Gaan ze zich organiseren In een werkgroep discussiëren Loeren ze naar elkaars kleren En naar wie hun oksel scheren Het geeft niet waar het over gaat Vrouwen worden altijd Kwaad. Het zal de maatschappij wel wezen, heb ik in opzij gelezen. Ik zal het niet bestrijden, schat, maar vrouwen hebben altijd, altijd, altijd.